In het gebied zijn in de afgelopen jaren meer militairen om het leven gekomen... door de extreme weersomstandigheden dan door gevechtshandelingen. In Malawi heeft de Staatsradio 24 uur na de eerste meldingen in de media... bevestigd dat president Mutarika is overleden. De 78-jarige Mutarika kreeg donderdagavond een hartaanval. Gisterochtend meldden bronnen in de regering al dat hij kort daarna was overleden. Maar de officiële bevestiging bleef tot nu toe uit.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 Het weer nog, wolkenvelden en ook af en toe wat zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan. Bij een frisse noordenwind wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A59 zonzeel richting Os... van 2 kilometer tussen Heusden en Vlijmen. Er ligt daar een lading potaarde op de weg van de vrachtwagen gevallen. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 2,5 minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuws show. Over 20 minuten, kwartiertje... Het is maar net uh, spannend. Rekent u vooral mee. Horen we Pieter en uh, met de boekenrubriek. Is er nog nieuws uit het boekenvak? Ja, ja, ja we hadden deze week uh, een sterfgeval, een prijs en een rel. Kijk, uh, wat weer meer? Uh, het sterfgeval was de uh, grote Amerikaanse dichteres Adrienne Rich. Uh, Iemand die haar nog kent. Het was echt een grote feministische icoon uit de jaren 70. Ik ga wat van die bundels lenen. Maar oh, ja, moeten ja, ja, ze zijn nou, weer terug Michael hebben. moeten ze wel nou, in de kast staan. Ik ken, nou, ik ken haar wel in ieder ja. geval van. naam. Nou, kan ze is nou een, niet uh, meteen een, ja. een, een, nee, een Ze, is, citeren, ze is echt een van de meest gelezen dichters in, uh, in Amerika. Uh, maar dat kan je in Nederland niet zeggen. Ik denk niet dat ze in Nederland veel gelezen worden. Dat is des te bijzonderder, omdat ze een tijd in Nederland heeft gewoond. En ook Nederlandse dichters heeft vertaald. Zoals Nijhoff en Vrooman en Achterberg. Was bevriend met Judith Hertzberg. En uh, nou, hij is uh, dit vorig weekend overleden. Uh, jammer genoeg, in Nederland niet meer dan een naam. Maar wie weet, door haar nu nog eventjes te noemen... dat iedereen nu naar de kasten snelt en toch gedichten van haar gaat lezen. Uh, de prijs was voor Sjoerd Kuiper, de Theo Thijssenprijs. De driejaarlijkse staatsprijs, zeg maar, de PC-hoofdprijs voor de jeugd jeugdliteratuur. Uh, niet te verwarren met uh, Guus Kuiper die een week daarvoor ja. de Nobelprijs voor kinderliteratuur kreeg. Uh, uh, Sjoerd Kuiper die draait ook al echt heel lang mee. Hij is begonnen eigenlijk als volwassen dichter... of dichter voor volwassenen schrijver... Uh, en hij is uh, heel succesvol geworden met al zijn uh, jeugdboeken. Heel bekend is natuurlijk Het Zakmes, waarin hij... Uh, Filmt. Uh, um, dat een prachtige basis was voor een film. Ook De Rode Zwaan is volgens mij ook van hem verfilmd. Dus zijn boeken lenen zich kennelijk ook heel goed daarvoor. Uh, en is eigenlijk een soort, ja, hij schrijft ook een soort filosofische boeken voor kinderen. Dus uh, ook heel goed dat hij nu in de maand van de filosofie... Uh, dat hij uh, bekroond is. En de rel deze week, dat was... Uh, ja, hoe kan het ook anders? Günter Gras, 84 en altijd goed voor ophef. Voor, uh, wat hij ook doet. Hij schreef een gedicht, of hij publiceerde een gedicht... Uh, op de voorkant van diverse kranten, onder andere de zuid Zeitung. En dat gedicht dat heette Was gezaakt werden moest. Hè, wat, er, wat nu eindelijk is gezegd moet worden. En dat was een gedicht dat heel erg ging tegen Israël. Uh, tegen uh, nou ja, het imperialisme van uh, de staat Israël, zoals hij dat ziet. Uh, waarin hij onder andere ook zei dat... Uh, de zin die erin zit. Israël bedreigt het door een opschepper onderdrukte Iraanse volk met uitroeiing. Uh, dit is natuurlijk een Nederlandse vertaling. Maar je kunt er toch al een beetje aan horen wat voor soort gedicht dat was. Het was namelijk een proza-gedicht. En het was een gedicht dat ook niet heel erg goed was. Um, maar het, het ontlokte een ongelooflijk felle reactie ja, aan iedereen. Maar dat kan je toch ook wel voorzien hier, uh, als ex sser Om het maar heel, oh. heel simpel neer ja, te zetten. maar is heel. Dat, de, ja, dat nee, is goed, waar. Ik lieg niet. Ja, nee, dat is net als waar. En ze, daar, dat staat ook in dat gedicht: hè, van dat hij wel kan verwachten dat hij door iedereen zal worden aangevallen. Ja. ja, je weet dat dat gaat gebeuren, inderdaad. Hè. Het werd een haatpamflet genoemd. Nou ja, je kunt misschien meer zeggen dat het een matig gedicht is dan een haatpamflet. Uh, maar samengaan. het werd inderdaad meteen ook gezegd: van, ja, dit is natuurlijk een oude antisemiet. En het is heel interessant om dit nog eventjes in het licht te zien van... nou, laten we terug gaan naar tien jaar geleden of vijftien jaar geleden... dicht in de buurt van waar toen Günter Grass de Nobelprijs kreeg. Hij was het linkse, het grote linkse boekbeeld, het geweten van de natie. Totdat deze bekentenis kwam. Precies. En toen kwam die bekentenis van... ik heb een blauwe maandag bij de Waffen-SS gezeten... En, uh, en sindsdien is, is, hij, uh, is hij helemaal los, zou je kunnen zeggen. Noem even uh, de titels die we dadelijk ja, uh, nog met jou uh, gaan uh, doornemen. Wij gaan, ik ga het dadelijk hebben over verhalen van Herman Koch. Ik heb een, een fantastische roman, maar eigenlijk is het geen roman... van Emmanuel Carrère over de Russische schrijver-politicus Eduard Limonov. Ik heb, om in Russische sferen te blijven, een heel klein boekje van Gogol... En eh, als toetje nog even heel kort over een boek dat deze week is verschenen: film van varen. Eh, dat zijn striptekenaars die de Nederlandse geschiedenis van de film verbeelden. Ja, die een affiche hebben gemaakt die er niet was en een, een, een, een scène uit de film uh, als strip hebben gemaakt. Hè? Ja, ja, ja. Oog en blik volgens mij. Klopt dat? Klopt. Ja. De bezige bij ogenblik. Ja, juist. Uh, nou, dit allemaal meer. Nou, reken er maar mee. Het zullen nu ongeveer 15 minuten zijn. Uh, dan komen we bij Pieter weer terug. En straks gaan we het ook hebben over een ander boek. Anders dan wat, zult u denken... Nou, dat hoort u ook, zometeen. En een kwart voor elf aandacht voor een tentoonstelling... waarin VOC-kopstuk Jan Pieterszoon Koen, zoals Mieke het zei... alleen bekend van de Koentunnel, in het beklaagde bankje wordt gezet. Nee, geen Veel mensen weten niet dat de Koentunnel naar hem genoemd is. Oh, is het ook niet? <tie> nee. Nee. Ik wou een beetje historisch besef nee. met de mensen. Oh, oh, oh, ik geef het, het op. Oké, okay, uh, laten we beginnen met filosofie. Ja, dat is altijd goed. Al sinds mensenheugen is, buigen wij ons over de vraag wat onze ziel precies is. Is het een goddelijke vonk die blijft voortbestaan nadat ons lichaam gestorven is? Of is het niets meer dan het product van onze hersenen en dus even sterfelijk als wij zelf? Neurowetenschappers als Dick Swaap, auteur van het veelgelezen boek... Wij zijn ons brein, pleiten voor het laatste. Maar veel filosofen vinden dat een beperkte zienswijze. Misschien dat ze daarom dit jaar wel de ziel hebben uitverkoren... als thema van de Maand van de Filosofie. Over de ziel en onze kijk erop gaan we praten met filosoof Jan Bor. Hij schreef het boek Wat is wijsheid? Waarin hij pleit voor bezield denken. Niet alleen met het hoofd, zoals we sinds de oude Grieken geneigd zijn te doen... maar met... Hart en ziel. Goedemorgen. Medeborg. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, u nam al uh, hier een uh, heel kateren van de volksland mee. Helemaal ja. gewijd aan uh, de ziel. Ja. Uh, zou dat inderdaad zo zijn? Dat ze gedacht hebben, van nou uh, die ziel die is een beetje in het verdomhoekje geraakt... door de uh, types als Zwaben, Daar moeten we weer eens een keer een lans voor breken. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk dat, dat... Ze hebben een goede keuze gemaakt. Ja. ja maar ja, de ziel. Ja, ja dat is toch wel wat Zet, natuurlijk. Er zit een he? lidwoord voor, hè. Word, uh, er wordt meteen word tot een ding, hè, als je het over de ziel hebt. ja En maar, daar zitten we dan in, in de problemen. Ja. Ja. <laughs> nou, maar daar hebben we niet voor. <laughs> Precies. Maar goed, dat, dat denken met hart en, en ziel. Dat is natuurlijk iets waarin je, je eigen subjectieve ervaringen meeneemt. Ja, zeker. Absoluut. En de, dat ik zou zeggen, waarom ook niet. Ja, goed, maar goed. En, uh, de, de, de, sinds wanneer is dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, veranderd? Kijk, nee, ik voudt, net die, Griek, die Grieken en Romeinen ja? die gingen heel erg uit, toch van de ratio. Nou, niet alleen. Niet hoor. alleen maar. Nee, ik, uh, uh, uh, uh, Help ons eens even. Ja, heel graag. Daarvoor ja. ben ik ook ingehuurd. En daarom ja. heb ik het boekje ook geschreven. Ik moet ook aan mijn collega filosofen uitleggen. dat het woord filosofie, liefde voor de wijsheid betekent. Dus het is niet alleen denken, hè? goed, stevig nadenken... maar er zit passie en liefde in. En in het Nederlands hebben we een prachtig woord daarvoor. De enige taal, zo'n beetje, die een eigen woord heeft. Wijs, Dus die bezieling, die zit vanaf het allereerste begin... natuurlijk in die filosofie. Ik raad iedereen aan om nog weer eens Plato te gaan lezen. Prachtig, nu uitgegeven, hè? ik geloof voor 30. Euro heb je de werken van Plato. Maar goed, ik moet hier geen reclame mm. maken voor Plato. Of ah. Maar eh, dan zie je... Hè, op elke bladzijde, zeker op een paar van die dialogen... dat is allemaal bezield. Dat is, dat is bezield, denken. En, uh, en in welke ja, zin is dat dan bezield? Want het, het blijft wel vaag, hoor. Het is ook vaag. En ik, ik ben, ik ben, ik ben een, een voorstander van vaagheid. Oh. ja. Want, <lacht> dat soort begrippen... Het kan al het, al al ja, het is, worden? Ja, nee... <lacht> Ik wil daarmee zeggen... we staan wel in de aristotelische traditie... dat we eigenlijk alles moeten definiëren. Maar zoiets als een ziel of een sfeer... of andere zaken... Ja, die zijn niet precies te omschrijven. Nee. Zelfs de hele strenge filosoof... Ludwig Wittgenstein... Ja, geen kleine jongen... die heeft het op een gegeven moment... in zijn filosofische onderzoekingen over taalspelen. Ja, is een centraal woord in de moderne filosofie geworden. hoef ik dan nou verder niet uit te leggen. Maar hij geeft daar... Hij zegt daar heel uitdrukkelijk... ja, ik kan dat niet precies definiëren. Dat kan ik alleen maar door voorbeelden aangeven. Dus, dus de ziel ja. is voor iedereen iets anders... en iedereen mag er ook mee doen wat hij wil. Ja, ik hoop wel dat iedereen zijn eigen ziel heeft. Nou ja, He, dus, dat dus, is maar de vraag, toch? <laughs> dat is natuurlijk zeer de vraag. Maar kijk, we, we, we zijn... Uh, uh, uh, uh, Mieke vraagt uh, van, ja, uh, waar is dat begonnen... of uh, waar ze, waar, vanaf welk moment zijn we van nou, afgewend? Dat, dat, dat je alles moest beredeneren, wilde het een beetje ja, meetellen. En in de Grieken het, het waren wel de grote redeneerders. Hè? Ja. Dat is zonder meer zo. Hè? Maar uh, uh, uh, de Grieken, Plato, Aristoteles... allemaal, die gingen uit van de ziel. De, de, de, de vraag is natuurlijk, wanneer is de ziel verdwenen? Ja, nou, nou, dat is ergens in de, uh, in, de, in de 18e eeuw gebeurd. Toen is die verdwijnen. Wanneer die wetenschap, dus nog niet bij Descartes, de 17e eeuw... het begint, de wetenschappelijke revolutie enzovoort. Maar ergens in de 18e eeuw, la maîtrie, en weet ik veel wat... en dan is, dan is het geloof, hè? dat is een geloof volgens mij... Hè? in die wetenschappelijke methode, en die wetenschappelijke benadering... zo groot dat die ziel, mm. ja, die zit een beetje te ziel togen. En, en nu willen we weer het het Verdwijnt natuurlijk. het dan omdat men er op dat moment niks mee kan? Ja, het verdwijnt omdat uh, uh, uh, uh, laten we het dan nu uh, uh, in, de, in de huidige tijd zien, hè, de naam Swaap is genoemd. Ja. Uh, uh, een, een voorganger, uh, ik denk misschien nog wat beter, is Dennet. Daniel uh, Dennet. Daniel oh. Dennet. En uh, die heeft een boek geschreven, uh, uh, Consciousness Explained. En ik heb toen een kolom geschreven, jaren terug had ik nog een kolom in het AD. Het bewustzijn wegverklaard. Met andere woorden, ik zou bijna zeggen, die lui kijken de verkeerde kant uit. Als je alleen maar naar buiten kijkt, ja. dan zie je natuurlijk alleen maar... Uh, hersenprocessen, of tafels, of kopjes, of enzovoort. Maar uh, uh, uh, dat zoeken naar die ziel, of hier he, die, die, die, die leven levende ziel... vraagt natuurlijk dat je naar binnen kijkt. En daar gaat mijn boekje over, mm -hmm. uiteindelijk. Ja. Yeah. Is dat begrip ziel dan ook voor iedereen uh, een andere interpretatie? Oh, dat, dat denk ik ook weer niet. Hè. Dat is... Uh, uh, uh, uh, uh, dat is eigenlijk een hele postmoderne gedachte... dat we allemaal in onze eigen wereld leven. Misschien voor een deel wel, maar... Uh, het wordt ook door de, de taal meegegeven. Zoals we over de ziel denken, en nu eigenlijk weinig over de ziel denken... Dat, zo worden we ook opgevoed. He, we zitten op school en uh, we krijgen geen uh, maar, zielkunde. Kom, men komt daar nee. niet, niet met de ziel aan. Nee, men komt niet met de ziel aan. En, en die, die, die, die, die zwaap die dus zegt, wij zijn ons brein... die, die ontkent eigenlijk het bestaan van een, uh, een, een ziel. Sowieso van een vrije wil, maar ja. ook, ook van een ziel. Zeker. En, daar uh, gaat het bij uh, hem niet over. Zat dat in het lemma eigenlijk, ziel? Van dit uh, Weet ik niet. Uh, goed, het, of, of uh, uh, wat ik wel weet, net uh, gisteren ja. nog even over gepraat, dat ook <lacht> zijn collega's, en neurowetenschappers, vinden dat hij veel te grote claims heeft. Dus hij is, hij is in dat boek niet wetenschappelijk bezig. Maar het, is een, het is wel interessant je af te vragen waarom 130.000 Nederlanders dat boek kopen. Het is een fenomeen natuurlijk. Ja. Ja. Nou, waarom de, de, de verklaring is natuurlijk voor een deel dat je een beetje houvast krijgt. Want het is wel te snappen op die manier. Er worden een hoop dingen verklaard die je anders gewoon niet snapt. Ja, maar ik ben juist uh, voor, voor de weg ook van het niet snappen. Ja, maar dat is het probleem. He? Op het moment dat je in de ziel terechtkomt, kom je echt werkelijk in een niemandsland terecht. Nee, dat valt allemaal mee. Maar uh, er zijn kennis andere benaderingen. Dus die Griekse benadering is... Hè, uh, uh, strikt goed rationeel nadenken. Mm -hmm. uh, de bedovergrootvader van de filosofie is meneer Parmenides. He, dus ook toch, uh, de uh, grote invloed door Plato. En die zegt eigenlijk... en dat is het hele statement van de hele westerse filosofie... denken en zijn zijn één en hetzelfde. daarmee is, met andere woorden... de werkelijkheid moet gedefinieerd worden. En dat is het enige wat werkelijk is. Maar in al die andere tradities, want de Oosterse filosofie bestaat natuurlijk niet. Het, zijn, het is een waaier van tradities, grote denktradities, even groot als onze tradities. Ja, die, die zijn niet bang voor, dat, voor dat, dat chaotische en die leegte en het niets. U, bes oh. ja. U beschrijft in het, het, het boekje, dat heb ik hier voor me liggen, een prachtig boekje met een geweldig vraagteken. Mm. Vooral. Mooi ontwerp, hè? Man. Zie dat, ja. Prachtig. <tie> Wat is wijsheid? en filosofische uh, zoektocht. Ja, ja, ja. Uh, daar, daar beschrijft u ook in dat u naar uh, Japan gaat voor de oplossingen. Dat u uh, zich gaat bekwamen. Ja, lang, in geleden. Het, uh, ja, lang geleden. Ja, lang ja, geleden. Maar goed, het boekje begint er niet voor niks natuurlijk mee. Ja. Het is wel degelijk voor, voor u heel erg beslissend, ja. beslissend geweest. Of beslissend, ja. maar uh, laten we zeggen... Ja. Nou ja, dat op zekere hoogte misschien. Maar uh, het, het, dat is iets wat u de rest van uw leven met u heeft meegemaakt. Ja, nee, ik, ben, ik, ben, ik heb tien jaar zo heet, zoals het heet, zelfs een formele zendtraining gedaan. Ja. Uh, uh, uh, maar dat, heb ik, dat deed ik. Ik, ik had filosofie uh, uh, gestudeerd, ik had heel veel boeken gelezen. Ja. In die tijd lazen we die boeken nog echt. Kanten, ja? he? een hele dikke pil, kritiek, de van vernoemd. Hegel, Hoezel, Heidegger, weet ik veel wat. Die kop die zat vol met filosofie, maar ik bleef mijn vraag houden. En mijn vraag was een simpele vraag, eigenlijk een hele lullige vraag. Wie ben maar ik? een supervraag. Wie ben ik? Ja. mijn vraag. dat is wel ja. een goeie hoor. Dat is een goeie hoor. Ja, ja. Ja, hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Ja. Ja. Maar het, hetzelfde vraag is natuurlijk, wat is de ziel? Alleen, alleen ja. heb je dat je dan wat geobjectiveert. En hadden ze daar in Japan een, een, een heel ander antwoord op die vraag? Wie, nou, in Japan... Het, uh, uh, het, die uh, uh, uh, ik had me laten afkeuren voor de, de, de uh, militaire dienst. Dat deden we toch in die tijd? Daar was ik ook heel erg trots op. En achteraf besefte ik dat ik in Japan... Uh, uh, uh, vrijwillig, uh, als er wil bestaat... een militaire training <laughs> <laughs> deed. Dat, dat was Japanse zen. Uh, maar, nee, maar kijk, het kerkhof uh, aanvegen iedere dag. Ja, ja. ja, maar vooral, je moet heel stil zitten. Als je al je, met je ogen knippert, dan komt van een enge fan... met de zen-stokken aan en die map geeft je een paar map op je, op je rug. Uh, <laughs> dat schijnt dan, dan <laughs> allemaal geweldig te zijn. Dat <laughs> ja, <het> helpt wel. <laughs> Maar toch, maar, toch kom je wat, daar leer, je, wat ja. leer je in die stilte? Hè? Even ja, nog ook ja. serieus. Ja. Ja? Dus je zit. Uh, minstens een half uur, het was echt heel zwaar. He? helemaal doodstil. En al die andere luidjes zitten ook heel stil. En op een gegeven moment, het is natuurlijk een weg naar binnen. Hè? Zoals wij die ook in de christelijke traditie kennen. Of in de Zoefi-traditie of weet ik wat. En die weg naar binnen wijs ik in dat boekje, ja, uh, daar wil ik weer een beetje, die wil ik er weer bij betrekken. Mm. Het gaat eigenlijk, bedacht ik gisteravond, tijdens een gla achter een glaasje wijn, dat het gaat eigenlijk over een heel oud wetsbegrip, het ziele Heil. Ja? Nou, een heil zit heel, heel wording. Dus ik, ik, wil, ik wil eigenlijk. Zo komen we uh, toch nog bij Pasen uit. Nou, ik wil <laughs> eigenlijk dat mensen gelukkig worden. Nou, wie ja? is ja, dus niet? Nou, dat vind ik wel een he? goed idee. En, en ik denk dat, dat, dat je dat doet door een beetje ziel bezig te zijn. En niet alleen maar met, eh, met, met, met, met brein of een andere benadering. met alleen met geld en weet ik wat. Mag van mij allemaal. Maar. Die ziel is toch wel heel erg belangrijk. Maar een ziel, de, de ziel definiëren, dat valt ook nog niet mee. Nee, ik, ik, ik definieer het ook helemaal niet. Nee, kan niet. Kan wat? niet. Wat, maar je kan misschien wel zeggen wat het betekent voor mensen... als je aanneemt dat we een ziel hebben. Nou, luister, we zitten hier toch uh, proberen hier bezield te praten. Ja. Ja? Wat is dat? Dat kunnen we niet grijpen, maar het is er wel. Hè? Het is een energie, het is een, het is een sfeer. De, de bezieling, uh, luister naar muziek, hè? Uh, uh, uh, uh, uh, ik, ik kom dan uit een uh, um, um, muziekmilieu vroeger. Huh? Maar uh, je hoort meteen of iemand uh, met, met zijn hart speelt. Ja, maar, dat... maar dat kun je toch niet begrijpen? Nee, dat moet je doen. Dus ik, ik wijs erop, dat ik, we hoeven het niet te begrijpen, we moeten het doen. We moeten daar binnen toe. Ja, dat is, jezus nee. eh. Wat is een stilte, hè? <s> <Ja. laughs> een meditatieve stilte ontstaat. Ja, ik zal u het uitleggen, dat is zen. <s> <s> Hartstikke goed, hè? Steelt op de radio, ja. dat, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Je nee, denkt altijd ook nooit, meteen weer iets zeggen ja, en iets ja. vragen. Dus uh, in dit geval uh, vind ik dat dat. Uh, ja. Maar goed, het is een, een, een, een, lastige, een, een lastig vraagstuk. Um, ja, ik zei net, we hebben het over, over Pasen. Dus je, je kan ook natuurlijk een, een, een link leggen met de, met de religie, of niet? Ja, dat, dat denk ik wel. Maar je ja. kijkt daar wat, wat maar ja, dat, ik kijk, religie dat is echt een rotbegrip. Ja. Uh, uh, als het over religie als een instituut gaat, georganiseerde religie, ah, ja. dan zeg ik nee, daar gaan we het hier niet over hebben. Maar binnen dat georganiseerde heb je natuurlijk altijd mensen, vooral in de kloosters, die ja. die weg naar binnen gaan. En uh, uh, ik, ik zeg, ik definieer het niet, maar laten we wel zijn, het heeft, ik wil, ik wil er wel iets over te zeggen, het heeft met verlangen te maken, met passie. Dat voelen we toch allemaal als dat wel of niet aanwezig is. Hè. Het heeft met, met dat hele rijke spectrum van gevoelens te maken... waar de literatuur ook over gaat. Ja. Of als je Schubert hoort, dan hoor je, weet ik veel, in een, in een quintet bijvoorbeeld... dan hoor je 10, 20 emoties door elkaar, gevoelens... En dat, dat is de ziel, Ons, is onze binnenwereld. Goed, nou in ieder geval een herwaardering voor de ziel in deze maand van de filosofie. Hartelijk uh, dank uh, voor, uh, voor de komst. Filosoof Jan Bor hoorde u over de ziel. Het ging dus uh, over dat thema van die maand, maar ook naar aanleiding van zijn boek Wat is wijsheid? Prachtig uitgegeven door Bert Bakker. Als u er meer over wilt weten, kunt u terecht op teletekstpagina 260 en op onze website nieuwshow.nl na het overstelpende succes van een normaal boek... en in mindere mate binnenland 1... ligt vanaf deze week een ander boek in de winkel. En behalve dat de avonturen van Ridder Faro daarin... natuurlijk uiteraard een grote rol spelen... valt er niet veel zinners over te zeggen. Namelijk, het is absurdisme en meligheid vieren hoogtijdschrijvers. Ronald Snijders en Fedor van... Eldijk zijn te gast bij ons. Goedemorgen heren. U hoorde net ook al uh, onze uh, boekenvriend Pieter Steins, die toch wel een fan van... Uh Jullie is mogen het zo zeggen, Pieter? Ja, zeker. Ja, ook, dus uh, heeft hier hikkend van de lachen dat okay. ja. eerste boek ja, Ik zit hier, hier nu ook dat boek te lezen. En ja? eh, moest, ja, zelfs bij het gesprek over de ziel moest ik al hikkend gaan lachen... om sommige dingen die hierin stonden. O, okay. kennis nou dus, lees eens dus, wat voor nou ja, waar jij dan Ik was dan nu blijven spreken wij drie lijstjes over moslims. En dat begon met waar kunnen moslims nou enorm van genieten? En dan krijg je één, een lekker kopje koffie. Twee, met vrienden voetbal kijken. Drie, de juiste oplossing vinden voor een moeilijke reeks. Soms, zo gaat het nog even door. En dan tien dat een lijstje bestaat uit precies 10 punten. Ja. Ja, ik vind... Jij kan ja. daar echt huilend van het lachen. Ja? Ja, daar, ja, ik denk dat als ik dit boek okay, zou lezen... Nou, dan hebben jullie absurdisme. hier een uh, goede adepte. Dat is één. Ja, uh, uitstekend. Ja, ja. Uh, uh, is die, is die uh, omschrijving Meligheid en uh, ja. uh, Absurdisme... is dat wel uh, een beetje de goede omschrijving? Het kan zijn. Ik even mede, altijd meteen een bijna een soort ver, uh, veroordeling dat het te flauw is. Nou, dat, het is. dat zit er ook af en toe in toch? <laughs> ja, maar dan nou, meteen noemen als stijlvorm, zeker. Je, ja, meer ja. dat, ja. ja. Je hebt in, in, in Engeland hebben, noemen ze het silly. En dat hebben we, we hebben eigenlijk een, een, geen vertaling voor volgens mij. Silly. Silly is, is, is kinderachtigs, toch? Ja, malligheid met malligheid. ja. Dat is het eerste wat bij mij boven ja. komt. Maar het, het, het heeft in Nederland geen uh, absurdistische traditie dan? Is dat wat je wil zeggen? Oh nee, dat... dat nou, daar zijn we wel dat, uh, absurdisten in Nederland natuurlijk. Uh, Wim de Schippers. Uh, mm -hmm. Ja. Uh, ik vind uh, Jiske Vetter ook bijvallen. Uh, Gumba. Ja. Uh, Herman Finkers vind ik ook eigenlijk. Herman Finkers? Uh, ja, ja vind ik... Nou, voordat hij naar Maria toe ging. Oké. Okay. Ja. Ja, <laughs> ja die heeft in zijn begintijd heeft hij wel teksten geschreven die, die ik laatst teruglas. En dacht ik, hé, hey, dat ligt... In de lijn van wat wij doen of tussen. Wij liggen dus meer aan de lijn dan... Het, ja, het, het probleem met absurdisme is natuurlijk dat het eigenlijk nergens over gaat. Um, dat is aan de lezer. Net als, net als de ziel. Oh, oh. Ja, we hebben wel ja, onderwerpen uitgekozen. Dus om, uh, joh, Meneer Boor, als, heel als heel u, heel u iets wil zeggen, fascineert u het niet. Ja. He? Want uh, ik kan zomaar weer op uw terrein. Ik was heel goed voor het verhaal van, van de heer dat Een ja. uh, uh, uh, uh, pleidooi voor de vaagheid en uh, voor het niet begrijpen. Dat is wat wij in wezen ook uh, ja, dat, uh, dat dat proberen te dat ondersteunen doen. we zeer. Ja, uh, en en uh, even, Plato ja. is zeker een inspiratiebron. Want als Plato is enorm om te lachen. Ja. Uh, ja, heren, maar misschien uh, doe eens even een stukje waar jullie trots op zijn. Want de mensen die hebben misschien nog niet echt goed in de gaten... wat voor soort boek dit is. Ja. nou Het boek uh, begint als een, uh, vrij, ja, een, een roman, de avonturen van Ridder Vago. Maar ja. naar hoofdstuk 1... Uh Gaat Ridder Vago zelf een ander boek lezen? Ja. En dan beland je... vindt er ook geen moer aan. Nee. Nou, hij is klaar met zijn avontuur. Ja. En dan, uh, dan begint hij zelf een ander boek te lezen. En dan beland je in een ja. ander boek. En dan kom je weer een ander boek. Pieter Stijns is alweer vertrokken hoor. Die krijgen, ja. Daar krijgen we geen woord meer uit. Die vindt het allemaal leuk. Nou, is dat die gelaagdheid die erin zit? Ja, er zit toch wel wat laag in. Ja. ja. En je kunt dus... Uh, uh, het idee erachter is dat er een romanfiguren... Uh, dat er, dat er uh, romanfiguren moeten betalen om mee te mogen spelen in een boek. Echt, ja, dat weten allemaal. Deerza ja. heeft ontzettend veel moeten betalen om ja. hoofdpersoon te zijn in het boek. En, uh, maar hij heeft nog niet betaald, dus hij belandt halverwege uh, het boek in de voetnoten. Kijk. Ja. De, dus dat is... Uh, ja. Ja. Een stuk dat mij is bijgebleven is uh, de, de morse tekens van de voor Eskimo's. Eskimo's. Voor Eskimo's. Dan heb je ook al meteen het meest... Nou goed, ja. ja? Is er misschien iemand die dat voor kan lezen? Ja, ik, kan ik wil me daar wel yes. aan wagen. Uh, morse voor Eskimo's. Pingwin. Pingwin, pingwin, pingwin. Vis... Pingwin vis. Pingwin pingwin. Vis vis. Vis vis vis. Pingwin vis vis vis vis pingwin. Pingwin pingwin pingwin. Vis pingwin pingwin. Pingwin pingwin. Pingwin pingwin. Vis pingwin, vis pingwin. Pingwin pingwin pingwin pingwin pingwin vis vis vis pingwin. Pingwin. Pingwin pingwin. Vis, pingvin, vis, pingvin. Ik hoor dit van Mieke dat het niet helemaal hoeft. Nou, <laughs> ja, dit is zin. Op het einde wordt het... Ja, is, dit, uh, is, dit is dit zin? Ja, zijn ja, ja. ja. dat zijn een Ik kan ja. het herhalen. Ja. Het, is, het is overigens echt een tekst. Oh ja? Ja, in Morsen. Ja. En, en waarvoor wordt dat dan? Aan de lezer is dat om te ontcijferen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, kom. <laughs> Ja, goed, dat is de meest abstracte tekst die er is. Maar we hebben ook wel andere. Ik, uh, we hebben, er zitten bijvoorbeeld ook lijstjes in die, die uh, wat dat betreft, uh, heel makkelijk zijn om meteen in te haken. We hebben bijvoorbeeld um, uh, lijsten weinig voorkomende problemen. Mm -hmm. Wat heel prettig is, want je hebt altijd uh, ja, veel voorkomende problemen. Het ja. is een weinig voorkomende problemen. Uh, bijvoorbeeld uh, dat je acht jaar lang een studie hebt gevolgd om tolk te worden in een vreemde taal. En dat dan achteraf blijkt dat het echt een vreemde taal is die niemand spreekt. <laughs> Dat is gelukkig een weinig voorkomend probleem. Ja. Dat iedereen in je omgeving zegt dat je heel erg op Gerard Joling lijkt... dat je daar zo kwaad om bent geworden... dat je daarmee je beste vrienden van je hebt vervreemd... totdat je erachter komt dat je wel degelijk Gerard Joling bent. <lacht> Kun je iedereen weer gaan bellen om je excuses aan te bieden? Nou, dat kan alleen Gerard Joling overkomen. Ja, ja. Dus dat is echt een weinig voorkomend... probleem. dat zal hem waarschijnlijk ja. niet overkomen. Ja. Uh, nou ja, dat, je de koningin, dat de koningin je benoemt tot burgemeester van een dorp in Gelderland... Dat je dagenlang in Gelderland rondrijdt, maar dat je het dorp niet kunt vinden. En de koningin niet durft te bellen om te vragen hoe het dorp ook alweer heet. Nou ja. Pieter Stijns ligt onder de tafel. Pieter Stijns ligt onder de tafel. Het lijkt het ja. niet leuk vinden, Mieke. Dat vind je in ieder Mieke? Nou, misschien is het meer iets voor mannen. Zou dat kunnen? Oh. Nou, mij ja, hebben ze ook gewoon een nu, ja, ja, ja. hoor. Hey, maar goed, jullie hebben ook... Uh... Het is een ander boek, hè? Nog even ja. het, is, ja. het is een, het is een, ander, boek, het is een ja. ander boek, ja. En wat is... Uh, je hebt, jullie hebben nu wat voorgelezen. Wat is het meest geslaagde stuk? Of, of zeg je nou? Alles is even geslaagd. Alles, lijkt mij. Ja. Het is, het, is een, het is een raamwerk, hè? Ja. Dus ja. uh, ja, nee, je kunt er doorheen kijken. Ja. Geslagen uh, raam. Ja, het is een beetje beslagen. Ja, ja. Ja. <laughs> jullie hebben ook radio en tv uh, gemaakt, hè? En uh, dit is, is. het er in het verlengde? Is het een heel oeuvre of? Uh, hoe moet ik dat zien? <laughs> nou, we hebben de, het is Vele aspecten, bijvoorbeeld. Nou klopt. We hebben de, de, de staat van verwarring uh, gemaakt op nee. televisie. Dat ja. was een, een beetje een vreemde talkshow. Nee, maar, kunnen de mensen jullie misschien wat beter plaatsen. Ja. ja. En uh, daarna op Radio 1, Binnenland 1. Uh, dat was een uh, fake-nieuws uh, uh, rubriek dat uh, op zaterdag uh, uh, werd uitgezonden met uh, nepnieuws. En daar hebben we ook een boek van geschreven, uh, oh. van uh, gemaakt. Dat heet ook Binnenland 1, ja. heel toepasselijk. Dat vonden we dan wel weer goed. En, uh, dus daar, en dat is ook, daar ligt het wel allemaal in het verleng. van. En een normaal boek, dat was een, het eerste boek wat we hebben geschreven. Ja. Nee, want je zei net, van, ik, ik zei gewoon, hebben we hebben niet zo'n absurdistische traditie in Nederland. Je noemde een aantal namen. Maar dat is allemaal betrekkelijk recent, hè? Het is, uh, het is niet een, iets dat al, al, laten we zeggen, geworteld is in, in Nederland in ieder geval, in, in de vorige eeuw of zo. De vorige eeuw, ja. Ik vind K. Schippers bijvoorbeeld in, in de rabarbertijd, vind ik, dat is een soort absurdisme light, maar het vind, het vind ik wel de manier waarop zij kijken naar hoe normale dingen, hoe een telefoonboek een ja. gedicht kan zijn, ja, ja. vind ik wel ja, ja. absurdistisch ook hoor. Want in, of... wel, ja, in welke landen, waar komt het vandaan? Engeland misschien? Ja, dus en heeft natuurlijk de bekendste absurdistische traditie. Mm -hmm. De Russen hebben natuurlijk ook een aantal absurdistische schrijvers. Maar dat zijn dan eerder schrijvers die het gebruiken als, uh, ja, misschien als filosofische methode om, om dingen te ontleden. Ja. En bij, bij ons is het ontleden, gebeurt ook. Maar dat ja. is dan uh, uh, de consequentie van, uh, van onze, onze grappenmakerij. Ja. Hoe schrijf je dat samen? met tweetjes of gewoon uh, allebei uh, versch verschillende bijdragen. Nee, we zitten samen achter, achter. een doorlopen Eén vraag. toetsenbord en ja. dat toetsenbord drukken we. Ons gebeurt uit oh, elkaar. Ja. Handen om uh, iets toe te voegen, iets te wissen, iets te wijzigen. En, en de, de ene is aan het schrijven en dan roept de andere een, een, een, een, een, een grap of een, een, een zin die erop kan volgen. een een een een een een een een een een een een een een een een een een en is er dan nog iemand die op een groep bent en zegt... nou jongens, zullen we dit maar even niet doen? Of, uh... <laughs> nou, bij herlezing. Want je moet het altijd even laten liggen. En ja. dan, dan, dan, dan denk je, nou, dit is al uh, erg. te glauw. Of dit, dit komt niet over. Of, of iets blijkt uiteindelijk heel grappig waarvan je dacht... nou, dat was eigenlijk helemaal niks. Ja. En, en dan is natuurlijk nog de, de, de harmonie, de uitgever, die, die daar... Maar die, die, doet, die, heeft, die heeft een paar... Uh, die is dan wel blij met en jullie. En die, er is tot nu toe dat, nog een exemplaatje over de taal gegaan. Absoluut. Nee, ja. we, we zijn heel, heel, blij, heel blij ook met, uh, met, met de harmonie. En de harmonie ook met ons, geloof ja. Ja. Ja. ja, Heel, heel harmonieus. Ja. Dat is <laughs> maar zou, dat, zou dat ook de kern van humor zijn, dat absurde? Filosofisch thema. Ook. Ja, ja. Uh, reductio ad absurd noemen we dat. Uh, Ook dat is, een, dat is een manier van denken. Ja, ja. Maar dat, uh, ik, het, het, ik denk uiteindelijk wel, het, je, moet, je moet lachen om iets wat botst, om iets wat niet klopt, wat, wat ja. tegen de logica ingaat. Ja. En, en wat wij doen met absurdisme is, is, is uh, in ons geval uh, twee niet met elkaar corresponderende concepten die elkaar eigenlijk uitsluiten, om ja. die samen te voegen. En dat lukt niet en daar moet je om lachen. Hm. Nee, goed, dat, zoals dat... bij jullie op een nee. goed moment in het boek gesproken wordt over de gay bar harmoniseer in Apkouden. Ja. Nou toen had je mij ook wel Dat <lacht> <gehoord, hè? lacht> Moet ik er wel jaloers zeggen. <lacht> ja. Ja. ja. In een normaal boek hadden we nog een, een de, de harmoniseer show dat hij een uur lang een personality show heeft. Waarin hij geen gasten ontvangt. <laughs> ja. Dat leek me ook heel leuk. Een uur lang haar ja. maar, uh, maar goed. Het is moeilijk, het is moeilijk te, te beschrijven. Want er zijn zo, het, het, het absurdisme in jullie boek heeft ook echt heel erg veel verschillende vormen. Ja, het, ja, is het is knap als dat je het ver... heel kort kan doen. Hè. Ik zal nooit een tekening van Goomba uh, vergeten. Ja, daar soms echt wel heel Daar staat Mickey Mouse bij Donald Duck voor een hek. Uh, met tradis. En daarachter stel, stel, staan een stel schapen. Een beetje dom naar die beesten te kijken. Waarop Donald dus tegen Mickey zegt... Je moet beesten niet, niet kunnen praten. moet je nooit vertrouwen. <lacht> ja, ik vind dat <lacht> geniaal. <lacht> <Ja>. Toch? <lacht> ja, ja. ja, ja. Nou, kijk, uh, ja... Uh, wat, we, wat we hier doen is, is, ligt ook wel weer in het verlengde. Want je zegt: van, Hoe kun je het plaatsen? We hebben ook een site, normale mensen.nl. Dat is de eerste website voor normale mensen, normalemens.nl. Oh. En daar verschijnen dit soort verhalen ook op. En, en neologisme, dus, uh, nieuwe woorden die we. En kunnen anderen daar aan ook doen. aan bijdragen? Uh, mensen kunnen neologisme, als ze mm. een neologisme hebben zelf, ze, ze weten niet wat ze mee aan moeten, dan kunnen ze dat mm. ook uh, plaatsen. Mm. Met een leuke betekenis. Dat lijkt mij ook een gekomen manier van boeken. Uh, nee, maar die publiceren wij dan weer niet hoor. Wij, oh. wij doen ons eigen. Nee, nee, maar de mensen als, als... We Zo. hebben er zelf al duizend geschreven, dus wat ja. dat betreft. Uh, oh, je hebt genoeg. Dat gaat, uh, dat gaat eeuwig door. Ja. Ah. Hé, hey, nou, hartstikke leuk. En uh, Pieter Steins, uh, die is inmiddels weer bij. Ja, die moet er moet weer bij zijn. Oh, maar ik heb Absolute. toevallig wel twee dingen bij me die, die. Ik ga die... nog even vertellen, oh. uh, wacht even. Want u hoorde dus Ronald Snijders en Feder van Eldijk. En het ging dus over het, mm, oh. hun nieuwe boek. Is er nog iets over? Ja, ik wil nog iets. Ja, we hadden namelijk een, een, een heel plan voor een, een heel project. Namelijk. Kijk, mensen moeten naar de boekhandel en dan vragen naar: Heeft u ook een ander boek? boek ja. En uh, als ze dat filmen en ze, sturen, ze zetten dat op YouTube, dan uh, kunnen ze bij ons uh, mooie. Prijs uh, winnen. Namelijk het boek zelf. Ja, ja. En, en Binnenland 1 en een normaal boek. En dat is Echt nergens waar? meer te krijgen. Nou, oh, wat geweldig. Dat dat is, zegt de, u. Dan ga ja, je naar een... de winkel zeggen: Heeft u ook een ander boek en dan kijken hoe ze reageren? De, de leukste filmpjes belonen wij. Oké. Okay. Ja, dan dan moeten ze sturen naar info@normalewensen.nl Oké. Okay. Nou, ook dat adres zal dadelijk wel op de uh, website te vinden zijn. Ja. Informatie hierover trouwens ook nog op de tekstpagina 260. Pieter Pieterstijnd. Ja, ik had de twee boeken die er een beetje op aansloten. Hier ligt het geheel toevallig. Niks uh, van tevoren. Uh, want ik heb namelijk een heel klein boekje van Gogol bij me. En dat is echt een van de grondleggers van het absurdisme. Eigenlijk in de, nou, laten we het toch maar de westerse literatuur noemen. Uh, door de romantie die hij heeft geschreven. Maar bijvoorbeeld het hele concept. Hè? Een man die zijn neus kwijtraakt. Of, en, dan, uh, en dan begint de roman gewoon. Dus Gogol is echt een hele belangrijke daarin. Maar ik ga niet met hem beginnen. Ik ga beginnen met uh, de korte verhalen van Herman Koch. Van ooit van Jiske Vet, tegenwoordig natuurlijk, gewoon schrijver. Um, korte verhalen doen het ontzettend slecht, is altijd het verhaal. in ja, ja. de winkel, dat, dat wordt nooit wat. Maar de Korte Verhalen van Herman Koch, die staan echt in de top 10 op dit moment van de best verkochte boeken. Um, en dat is misschien niet helemaal. Kijk, dat komt natuurlijk ook omdat hij groot de, de romancier is van het diner uh, en van Zomerhuis met Zwembad, wat geweldig heeft verkocht. Dus dan gaat in de. Uh, in de slipstream komt alles natuurlijk uh, goed in de boekwinkel terecht. Maar het, zijn ook wel, uh, het is een hele erge goede collectie van Herman Koch-verhalen. Uh, voor een deel zijn het, uh, is het een soort best-of van zijn oudere korte verhalen. Uh, in bundels als Geen Agenda en Schrijven en Drinken. Uh, en daar zitten een heleboel dingen bij aangevuld... die hij heeft geschreven voor de tijdschrift Hartgras. Gras. Er zit een serie in die hij heeft geschreven voor uh, Propia Curis. En een aantal nog wat uh, losse nieuwe verhalen die erin zitten. En uh, hij is gegroepeerd. En dat eerste gedeelte van het boek dat is al vrij interessant... omdat het eigenlijk helemaal gaat over schrijven en over schrijvers... en over wat schrijven nou eigenlijk is. Nou, zijn stelling, en dat blijkt ook wel uit de titel van zijn bundel... want die heb ik nog niet genoemd, De Korte Geschiedenis van het Bedrog... Um, die heeft uh, als uh, ondertitel over het liegen van de waarheid. En dat is eigenlijk waar het volgens Koch over gaat in de literatuur. Hij schrijft in zijn eerste autobiografische verhaal uit deze bundel... althans is het autobiografisch, dat moet je je dan weer gelijk gaan afvragen. Zo leerde ik op mijn vijfde zonder me daar op dat titel. moment nog ten volle van bewust te zijn... De belangrijkste les die een schrijver vroeg of laat moet leren... dat de waarheid en de geloofwaardige leugen... twee handen op één en dezelfde buik zijn. Dat die geloofwaardige leugen verre te verkiezen valt... boven een ongeloofwaardige waarheid. Nou, dit gaat misschien wat snel. We blijven in de filosofische hoek, want ook dit is een filosofische gedachte. Um, maar het is natuurlijk eigenlijk een soort parafrasen... van wat Gerard Reven uh, ooit heeft gezegd... namelijk echt gebeurd is geen excuus. Hè? Een, een schrijver moet altijd doseren in zijn uh, romans. En dat is niet zo heel erg. Dat is niet voor niets dat Reven hier min of meer geparafraseerd wordt. Want een van de grote voorbeelden van Herman Koch... en dat blijkt uit deze bundel ook, is Gerard Reven. Dat is voor hem echt uh, de, de grootheid. Uh, door zijn humor, maar ook door zijn stijl. En je ziet... Beide dingen zie je in dat werk van Herman Koch heel erg terug. Um, uh, er staat ook zelfs in deze bundel nog een herinnering... die vrij geestig is aan uh, zijn enige ontmoeting over de telefoon... geloof ik, met Gerard Reven. Die zich aanbood voor een klein rolletje in een serie... die Jeske Vett destijds op televisie had. Ja. De Heren van de Bruine Ster. Oh. Geweldig geflopt. Dat was echt, daar schaamt Herman Koch. Zo'n VOC-schip ja, ja. het Nou, het COC-schip. Oh, nee. Dat was dan ook gelijk het enige wat echt heel grappig was. Maar daarna uh, uh, uh, sleept het zich maar voort. En de, de heren hebben daar ook echt, uh, nou nog steeds ja. denken ze daar echt met ah. enorme gêne aan terug. Um, maar Geert Reven zag dat wel zitten. En die wilde wel een rol als scheepsmaat ja. of zoiets dergelijks die afgeranseld zou worden. En uh, het is geloof ik uh, niet doorgegaan uiteindelijk. Jammer, jammer. Omdat Reven ziek werd. Dat en, was de manier geweest om de, de, de boel op te krikken. Waarschijnlijk, denk ik, ja. dan hadden ze enorme kijkcijfers gehad. Nou goed, um, de, de, dat is één deel van Herman Koch, he? Die dat reviaanse. Het andere deel van de verhalen is heel erg in de, in de traditie van Kafka. Een beetje onheimische verhalen, waar je echt van, van denkt... Van in wat voor wereld zitten we en waarin... Ook weer het absurdisme eigenlijk stap voor stap uh, in je wordt ingelepeld. Het uh, zijn knappe verhalen. En het grappige is van deze bundel dat je in een aantal verhalen van Herman Koch... al heel erg, uh, ja dat is oneerbiedig gezegd... maar de truc ziet die hij toepast in Het Diner en in Zomerhuis met Zwembad. Namelijk die volstrekt uh, ja, ingehouden agressieve verteller... De man van wie uiteindelijk duidelijk wordt dat er een volledig steekje bij hem los is. Maar in het begin heb je dat helemaal niet in de gaten en ga je met hem mee. En daar zitten een paar hele duidelijke verhalen die op dat stramien zijn gebaseerd zitten ook in deze bundel. Dus je kunt het ook nog lezen, lezen als een soort archeologie van het schrijverschap van Herman Koch. Nou, ze zijn, de meeste van de verhalen zijn natuurlijk ontzettend geestig. En vooral de verhalen waarin hij... Ingaat op vragen als waarom schrijft u? Uh, en dan vertelt hij over een avondje dat hij uh, in een bibliotheek heeft beleefd als uh, beroemd schrijver. Nou, dat zijn echt, ja, dat zijn verhalen die echt voor de lach zijn geschreven. En ik moest zelf ook erg uh, lachen bij een verhaal uh, dat hij op het einde van zijn bundel heeft uh, geplaatst, namelijk zijn eigen immemoriam, dat hij voor zichzelf heeft geschreven, waarin hij beschrijft hoe Herman Koch elk jaar op de Nobelprijs te wachten, zat te wachten, want dit is natuurlijk na zijn dood geschreven, uh, en dan inderdaad uh, de, de grote schrijvers zag passeren en dan zei van ja, hoe kunnen ze dat nou doen en hoe kunnen ze dat nou doen? En dat is heel consequent volgehouden, heel uh, goed gedaan. Het is een uh, een, uh, een hele ja hartstikke leuke bundel en een heel goed overzicht en dus ook een hele goede voorgeschiedenis van het oeuvre van Herman Koch. Um, ik heb een dikke roman bij me met een uh, vrij uh, mooie foto, vind ik, voorop. Ik, zal hem, ik hou hem ja, even zeg. in de camera die hier uh, gaat. Ja. Um, wat wij zien is een, uh, een man, een beetje stuurs in de lens kijkende... Nou, middeljonge man met een enorme kuif van licht krullend haar... en een Russische soldatenjas achter een, uh, ja, achter een schrijfmachine. Het is duidelijk een foto uit het begin van de jaren 70, schat ik, zoiets... Um, en dit is, de man die hier is afgebeeld, is een werkelijk bestaande... een reëel bestaande persoon, zou ik dan willen zeggen. Uh, namelijk Eduard Limonov. Uh, geen fictioneel personage, uh, staat er uh, op de kaft van dit boek. Dat is ook zo. Dit is een schrijver, een, een vrij bekende Russische schrijver. Uh, een politicus, iemand die zich heel erg in de politiek heeft uh, uh, ontpopt. Uh, maar vooral een, uh, ja, een avonturier. Een, een, een echte Russische avonturier. Iemand die geboren is uh, in de uh, Tweede Wereldoorlog. Uh, en die eigenlijk de hele geschiedenis van Rusland meemaakt. En dat op een vrij bijzondere manier. En ook nog een hele lange tijd als balling buiten Rusland heeft verkeerd. Uh, dit boek is geschreven door een Franse schrijver, Emmanuel Carrere. Uh, en die Emmanuel Carrere, die is eigenlijk beroemd geworden... Door de eerdere romans die hij heeft geschreven. en waar hij eigenlijk altijd. een beetje rare, uh, ja, licht criminele. Uh, of zwaar criminele hoofdpersonages heeft. Hij uh, heeft bijvoorbeeld. een ook op werkelijkheid gebaseerd verhaal uh, beschreven. als roman, uh, De tegenstander. En dat gaat over een man die zijn hele leven bij elkaar ligt. Uh, en die uiteindelijk, wanneer al die leugens bij elkaar komen... en dreigen te komen, dan ook overgaat tot moord om dat te bewaren. En daar is een geruchtmakend proces over geweest. Daar heeft hij een, boek, een vrij succesvol boek, in ieder geval in Frankrijk... maar het is ook in Nederland vertaald, De Tegenstander. Uh, een heel knap verhaal, maar geeft ook al aan... waar die interesse van deze uh, carrière zit. En die zit ook in Rusland. Uh, zijn moeder is een beroemd historica... die zich met Sovjet-Rusland heeft beziggehouden. Hij zelf heeft heel veel reizen naar Rusland gemaakt. Uh, en dat komt allemaal samen in dit boek over die Limonov... die uh, perverse schrijver-politicus. Ik zal een heel klein stukje voorlezen. Uh, dat is uit uh, het begin van het boek... waarin hij eigenlijk zijn onderwerp voorstelt. Hè, de reëel bestaande Limonov. Hij is straatboefje geweest in Oekraïne. Idool van de Sovjet-Russische underground. clochard en daarna huisknecht van een miljardair in Manhattan trendy schrijver in Parijs. Soldaat ergens in de Balkan. En nu, in de verschrikkelijke rotzooi van het postcommunisme, is hij de oude charismatische leider van een partij Jonge Desperado's. Hij zelf beschouwt zich als een held. Je kunt hem als een schoft zien. Ik schort mijn oordeel liever op. En dan krijg je dus, vervolgens krijg je een heel boek lang de geschiedenis van deze schrijver. En om eventjes aan te geven wat voor boeken hij schreef. hoef je eigenlijk alleen de titels te noemen. Uh, zijn debuut, dat was niet zijn eigen titel... maar dat was de titel die de uitgever eraan gaf. Dat heet De Russische dichter houdt van Grote Negers. Uh, hij heeft een boek geschreven, dat heeft hij wel zelf zo getiteld... Een Klein Mispunt. Uh, dagboek van een loser. Dus het is, wel, het is iemand met een geweldige hoeveelheid zelfspot. Uh, maar ook iemand die, waar je eigenlijk niet heel goed... je vingers achter kunt krijgen. En dat is wat die Carrère probeert te doen in de, dit, wat hij dan een roman noemt... maar wat natuurlijk gewoon eigenlijk een non-fictieboek over een bestaande figuur is... wat op een hele literaire manier is beschreven. Nou, je kon het een klein beetje al horen in wat ik nu citeerde. Er zit een ongelofelijke vaart in dit boek. Uh, het, ga, het gaat echt uh, gaat het door de geschiedenis heen. Uh, en daarmee echt een... een uh, ja, echt een, een boek wat je achter elkaar uitleest. En je krijgt, en dat is ook wel mooi... je krijgt uh, gaandeweg krijg je ook een prachtig beeld... van de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Het wegvallen van de Sovjet-Unie. En het feit dat natuurlijk... nou ja in wat voor situatie ze nu zitten met Poetin. En die Limonov is eigenlijk overal... het zij op een afstand... het zij echt direct bij betrokken geweest. En dat, uh, uh, die carrière heeft denk ik... Ja, hij, noemt hem dus inderdaad, hij noemt het een roman en dat is omdat het een romanachtig verhaal oplevert. Het wordt op de achterflap, en dat is een citaat uit een van de recensies... het leest als een avonturenroman van Alexandre Dumas. Dat is ook dan waarop ik uh, dan meteen aansla in ja, nee. dit, uh, dit, uh, uh, dit geval. Die Limonov is een van de vele mensen die uh, door het lezen van de Graaf van Monte Cristo... met te veel romantische denkbeelden is besmet. En uh, zo is eigenlijk dat hele boek, uh, uh, is dat, uh, komt dat naar voren... Um, het ja. heet gewoon heel simpel Limonov van Emmanuel Carrère. Uh, en is uitgegeven bij De Bezige Bij. Ja. Um, heel kort iets over uh, het boek wat ik net noemde: uh, Gogol. Uh, de klassieke 19e-eeuwse Russische schrijver. De, een van de grondleggers van het absurdisme in de literatuur. Uh, er is een heel klein juweelachtig boekje uitgegeven. En ik denk, moet ik eerlijk toegeven, dat ik hier gewoon een beetje laat mee ben. Want ik vermoed dat het is. Uh, uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek, die in teken stond van vriendschap. Oh. Dit is namelijk het verhaal van de beroemdste ruzie. Hiermee citeer ik uh, Karel van Dreven: de beroemdste ruzie uit de Russische literatuur. Het heet. Hoe Ivan Ivanovic ruzie kreeg met Ivan Nikiforovic. Nou, dat is. Uh, een, uh, ja, voor de Russen is dit, dit is echt een van de centrale teksten. Hè, zeg maar het, uh, dus een soort neskio tekst maar dan voor de Russen een uh, novelle, niet heel erg lang. Uitgegeven, dus in een klein boekje, helaas ook met een piepklein lettertje. Dus uh, je hebt je leesbril er wel bij nodig. Um, maar het is een, een, een, eigenlijk ook een voorproefje van een groot project... dat op stapel staat, namelijk de complete hervertaling... van het werk van Gogol in de Russische bibliotheek van Van Oorschot. Uh, en dat gebeurt allemaal door A.I. Prins... die, dat, uh, ja, die, die zeg maar dat hele, de hele taal oppoetst, die zo'n boek vlotter maakt... en die uh, naar het schijnt, want ik lees geen Russisch... dus ik kan daar niet echt over oordelen... ook veel preciezer vertaald wat er ooit gestaan heeft. Um, wat is het verhaal? Nou, Het is heel simpel. Het is een verhaal van een escalerende ruzie, zoals je die kan hebben. Op de achterflap van dit boek wordt een vergelijking gemaakt met... Um, Laura en Hardy. En je hebt die beroemde scène waarbij Laura en Hardy... Uh, met hun buurman in gevecht gaan met een ruzie... waarbij ze telkens iets ergers doen dan de buurman en omgekeerd. Nou, Zo'n soort ruzie is dit. Het begint met iets heel onbenulligs. Een vraag om iets uh, te leen te krijgen. Uh, vervolgens... Uh, zegt, een, zegt een van de buren, die zegt tegen de ander... wat ben je toch een ganzenrik? Wij zullen zeggen, wat een onbenel een nullig scheldwoord. Nou, dit is het ergste wat je kennelijk kon zeggen. <laughs> en vandaar krijg je dus een escalatie... en eindigt uh, uiteindelijk in een rechtszaak die echt jarenlang duurt... en die dus inderdaad door de ik-figuur in, in deze novelle... op het einde nog eventjes wordt gezegd... dat hij na tien jaar in dat dorp weer terugkwam... en dat de mensen die tegenover elkaar stonden... allemaal lange baarden hadden gekregen en ouder waren geworden... <lacht> En dat ze dus inderdaad nog steeds bezig waren met deze eindeloze rechtszaak. Nou, het is uh, heel geestig opgeschreven. Gogol is echt een geestige schrijver. En zeker als je dat leest in het proza van uh, anno 2012. Is dat, ja, dan, dan is het gewoon echt één van ons. Dat is wel heel erg prettig ook hè, van het vertalen van klassieke literatuur. Daar zitten wij toch altijd met Nederlandse schrijvers uh, in een moeilijk parket. Omdat ja, die... die taal van de 19e eeuw voor ons zo oud is geworden. Mm. En, die, en die buitenlanders, die kan je steeds opnieuw die kan je te, Dat wordt gebeurd ook, want de laatste grote vertaling... of de, de, de andere vertaling uit de Russische Bibliotheek... waar deze dus voor in de plaats komt, die is uit 1959. Maar zou dan, dus... dan bijvoorbeeld Vondel nog wel in andere landen gelezen worden... omdat hij daar zo kek vertaald kan worden? Nou, ik denk dat Vondel heel goed uh, gelezen zou kunnen worden... omdat hij in, in een goede vertaling... en dat is ook wel zo dat uh, de toneelstukken van, uh, van Vondel... beroemde toneelstukken van Vondel ook nog... Ik denk dat ze misschien nog zelfs wel leverbaar zijn, maar in ieder geval nog te lezen zijn. Nee, maar... En een hele andere indruk maken, doordat ze klinken alsof ze nu zijn geschreven. Ja. Goed, ik heb nog uh, tot slot een klein, uh, nou ja, een, een aanbeveling zou ik kunnen zeggen. Dit is een, uh, een boek, ik noemde het net al, Film van Filmfanfaren. Is deze uh, week uh, op het Holland Animation Festival, is dat geloof ik, uh, gepresenteerd. Het is een boek waarin 51 striptekenaars uh, allemaal één film uit de Nederlandse filmgeschiedenis hebben genomen. En die op één bladcijfer stript hebben. Nou, het is een heel... Het is interessant, want je zou verwachten, als je een boek over film maakt, dan maak je een cinemascope formaat waarop je dat boek uitgeeft. Dat is ook zo. Het is een cinemascope formaat. Maar uh, het is niet wat je dan noemt op long uitgegeven, maar juist rechthoekig. Dus de Uitdaging voor al deze striptekenaars was eigenlijk om op een staande bladzij uh, een uh, mooi, uh, mooie strippagina te geven... die in één beeld of in één sequentie die hele film uh, vormgeeft. En het moest ik, de, de bekende Nederlandse films van de afgelopen 30, 35 Alle jaar Alle bekende zitten er natuurlijk in, want ja. dat is het eerste dat gekozen wordt. Er zitten er maar twee van voor 1958 in. Oh. Dat vind ik wel jammer, want dat betekent dat je een groot deel van die geschiedenis eigenlijk mist. En er is dan ook nog over geprocedeerd op een goed moment. Hè? Ja, want uh, ik geloof Dick Maas... Ja, die wilde die die niet wilde dat het niet gebeurt, ja. he. maar altijd. Niet, ja En dan snap je ook niet waarom dat is. Maar hij was natuurlijk wel belangrijk. Want van hem staat Flodder erin. Ja. Uh, op een hele leuke manier verstript. Uh, door Boris Peters. Er staan ook heel veel, mij in ieder geval, onbekende striptekenaars in. Dus je krijgt ook een soort staalkaart van de Nederlandse striptekenaars. Erg goed. Um, maar van hem staat Flodder erin. Maar er staat ook, uh, ik geloof, Amsterdam in. En nog wat van hem. Dus hij was erg nodig. En hij wilde niet dat het verstript werd. Um, Gelukkig zijn er heel veel. Hij is er ook ingekomen uiteindelijk. Geloof ik geloof dat hij het proces heeft teruggetrokken. Er staan heel veel geweldige tekenaars in. Van Joost Zwarte tot uh, Wasco tot uh, Erik Kriet. Ja. Het is echt geweldig. En uh, Ik zal het er nu mee ophouden. Het ja. is een uh, uh, prachtig uitgegeven boek. De geschiedenis van de Nederlandse film verbeeld in 51 strips. Ja, dankjewel. Pieter Steins. U kunt dit allemaal zometeen nalezen. De titels op onze teledekspagina 260 en natuurlijk op onze website. Hij is de grondlegger van het Rijk der VOC, de stichter van Batavia. En in zijn geboorteplaats Horen <coughs> voortdurend de kop van Jut. Hij is natuurlijk Jan Pieterszoon. Door velen bewonderd, maar steeds weer vaker verguist... vanwege zijn gewelddadige handelspolitiek. En die discussie liep in Hoorn zo hoog op... dat het standbeeld van Jan Pietersen-Koen letterlijk uiteindelijk van zijn sokkel viel. Het Westfries Museum stelt de bezoekers de vraag... is onze Jan Pietersen-Koen standbeeldwaardig? En Art Geerdink, directeur van het museum, neemt daar instelling. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zelfs een heel blad erover gemaakt... Een Glossie? Ja, een Glossie. De Koen! Ja, je hebt de, de Linda en de, en de, de Matthijs en de Maarten. Wie wij... maakt zich hier nou nog werkelijk boos over? Vertelt u, het is... Nou, het is opvallend uh, hoe uh, zeg maar dat burgerinitiatief, wat in Horen genomen werd, wat, wat dat los heeft gemaakt. Welk burgerinitiatief? Uh, nou, er is een burgerinitiatief geweest van een aantal burgers in Horen. Die hebben handtekeningen verzameld. Uh, en zoveel handtekeningen dat de gemeenteraad zich uit moest spreken over de vraag of het standbeeld van Jan-Pieter Koen, wat in Horen op uh, het centrale stadsplein uh, staat, of dat niet vervangen moest worden door een uh, stadsgenoot met wat minder bloed aan zijn handen. En als dat niet uh, uh, haalbaar was... dan vond men dat in ieder geval de tekst op de sokkel... iets meer ja. uh, moest aangeven van het uh, gewelddadige verleden van, uh, van Koen. En de gemeenteraad uh, die heeft zich daar inderdaad uh, over uitgesproken. En in een drietal vergaderingen is daar heel serieus over vergaderd. En niet alleen in horen, maar ook op internetfora... in de landelijke media is die discussie ook uh, gevoerd. Dus mm. blijkbaar is het toch een, uh, ja. een gevoelige snaar. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook uh, ja, iets waar je je wel over druk kan maken. Hier kan je er niet druk over maken. Het is wel interessant, want dat, jullie zijn er wel ingedoken in die hele discussie. Hè, door hier dus met, door middel van zo'n glossy aandacht aan te besteden. Ja. Toch, je dacht van nou, dit, dit is goed, we moeten daarover gaan discussiëren. Ik begrijp dat er zelfs een heel proces op stapel staat. Ja, dat, uh, dat klopt. Nou, wat wij hebben gedaan is: uh, wij dachten, ja, die discussie die, die wordt wel heel erg zwart-wit gevoerd. He, is hij een held of is hij een schurk? Ja. Nou, en er valt over uh, Jan Pieters Koen veel meer te vertellen... dan of hij nou een held of een schurk was... wat waarschijnlijk al een heel erg zwart witstelling is. Uh, en dus hebben wij gedacht, nou, we gaan een glossy maken... om hem letterlijk en figuurlijk wat meer kleur op zijn bleke wangen te geven. En we gaan een tentoonstelling uh, maken in de vorm van een rechtszaak. Uh, ja. Want het gaat natuurlijk voortdurend om... hoe neem je stelling over Jan Pieters Koen? Ja. En ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn ja, die zeggen van... Ja, voordat ik stelling kan nemen, moet ik eerst iets meer weten. Ja. Pro en contra. Nou, en in die, in die tentoonstelling, die dus een rechtszaak is... En waar dus zowel getuigen als jarge als, als ad jarge getuigen. zijn... en bewijsstukken die Koen als een held vereren... maar hem ook bekritiseren. En waarin uiteindelijk Maarten van Rossum als rechter gaat optreden, ja. begreep ik? Maarten van Rossum is rechter <laughs> van dienst. Ja. En uh, die uh, zal aan het eind van... Uh, want wij vragen ook, de bezoeker is het jurylid... En na kennis te hebben genomen van alle getuigenverklaringen en van al het bewijsmateriaal... mogen ze aan het eind van de tentoonstelling zelf hun oordeel vormen over de aanklacht. En die luidt, Jan Pieter Koen is niet standbeeldwaardig. En rechter Mate van Rossum, die doet daar ook een, een ja, euh, zoals we van hem gewend zijn, ongezouten uitspraak over. Laten we het dus even al vragen aan de man achter het burgerinitiatief, dat is Erik van der Beek. Goedemorgen meneer van Beek. Goedemorgen. Uh, uw mening over Jan Pietersen Koen is duidelijk en helder, hè? Ja, het is een schurk. Het is de grootste misdager uit onze vaderlandse geschiedenis. Juist. Uh, dat is helder. En wat en... heeft hij dan gedaan? Pardon? Wat heb ik gedaan? Nee, hij. Wat <laughs> heeft hij gedaan? Nou, hij heeft om te beginnen. Heeft hij, uh, nou, er wordt gezegd uh, hier in Hoorn horen dat hij de stad Jak uh, Batavia heeft gesticht. Maar. Uh, wat er niet bij verteld wordt is dat, dat er eigenlijk al een, st een stad bestond op de plek van hè, wat later Batavia ging heten. En die heeft Jan Pieterszoon Koen volledig verwoest. En uh, nou ja, die stad die Koen toen Batavia genoemd uh, heeft, uh, die noemen de Indonesiërs uh, sinds uh, de onafhankelijkheid uh, Jakarta. En het tweede wat uh, Jan Pieterszoon Koen gedaan heeft, is dat hij heeft genocide gepleegd op de bandeneilanden. Hij heeft, uh, ja, heeft er eigenlijk voor gezorgd, kun je zeggen dat er een heel volk van de aardbodem is weggevaagd. Ja, en u heeft daar uh, werkelijk op een, uh, een vrij overtuigende manier... absoluut de aandacht op weten te vestigen... zodat er inhorend van alles gebeurd is. Uh, gaat u ook meedoen aan dat proces eigenlijk, wat nu georganiseerd wordt? Nee, dat proces is natuurlijk most na de maaltijd. Dat had men in Geertinkt beter kunnen organiseren... Uh, toen die hele discussie nog liep in de gemeenteraad. Mm. Maar er maar, komt nu toch, op het, of bij het beeld komt er toch een andere plakket te staan... Ja, dat klopt. Er komt een andere plaquettes te staan. Maar uh, ja, het wordt niet uh, de beloofde kritische nood. Nee, ik begreep dat er dus de tekst is aangepast en dat er uh, in die plakketten dus ook de aandacht wordt... Uh uh, gevestigd op de, de slechte zaken. die uh, Jan Pieters van Koen ja. heeft uh, begrepen. Ja, dat was de bedoeling inderdaad. En, het... uh, nou ja, wat, wat, inderdaad, wat komt er nou op die sokkel te staan? Wat uh, okay. komt op die sokkel te staan dat uh, Koen zowel bewonderaars als critici heeft? Ja, want Ad heeft hem bij zich, hè, die, wat er op die plaketten ja. staat. Le Lees nou, eens voor? Maar kan het even kort voor je samenvatten? Nee, nee, nee, uh, nee. we willen het oh, even goed. precies weten. Nou, ja. de, de, de, zeg maar de tekst van de plaketten. Ja. die gaat dus uh, op de eerste plaats in wie die was. Ja. En vervolgens uh, hoe er in de loop van de tijd tegen hem is aangekeken. Ja. En de, de, de tekst geeft duidelijk aan dat hij in een bepaalde periode geroemd is... Uh, als visionair bestuurder en vooral krachtdadig uh, ja. bestuurder. Maar dat hij ook bekritiseerd is om zijn gewelddadige optreden. En dan oh. wordt de Bande-eilanden met name genoemd. Ja, hoe staat het daar? Er staat in voerde in 1621 een strafexpeditie uit tegen een van de Bande-eilanden Omdat de bewoners tegen het verbod van de VOC in. Noodmiskaat leverde aan de Engelsen. Duizenden Bandanezen lieten hierbij het leven. De overlevenden werden naar Batavia gedeporteerd. Nou. En vervolgens gaat het in over het standbeeld. Wanneer het er gekomen is, waarom het er gekomen is. En dan staat er ook, onomstreden is het standbeeld niet. Volgens critici verdient Koens gewelddadige handelspolitiek in de Indische archipel geen eerbetoon. Meneer van der Beek, dat betekent toch wel dat een paar van uw argumenten verhoord zijn op zijn zachtst gezegd zelf heel anders tegenaan, omdat, kijk, uit die tekst wordt niet duidelijk hoe de gemeente er zelf tegen, uh, uh, tegenover staat. Hè? Omdat het standbeeld is natuurlijk ooit neergezet als eerbetoon en dat blijft het natuurlijk zolang de gemeente geen afstand neemt van het eerbetoon. Maar u, vind, u vindt eigenlijk de dat... initiatief hebben we het voorstel gedaan om een zinnetje toe te voegen uh, in de zin van uh, de gemeente ziet het niet langer als een eerbetoon, het standbeeld. Ja. Maar luister, vindt u dat het, uh, dat het standbeeld eigenlijk weg zou moeten eigenlijk? Nou, kijk, er zijn mensen van het burgerinitiatief die, die, vonden, die, vonden, die vonden dat of die vinden dat nog steeds. En ik ben een van die mensen die eigenlijk ja. vinden dat het standbeeld beter in het museum hoort. Ja. En er zijn ook mensen van het burgerinitiatief die hebben gezegd, nou, zo'n kritische nood, dat zouden wij al heel mooi vinden. Maar ja, goed. die mensen zijn nu dus ook teleurgesteld omdat nou ja. ze te zeggen, ja, het is niet de beloofde kritische nood geworden. Want nou ja, ja ik vind het... Hij... Behoorlijk kritische klinken, maar goed. Dus, oh, je kan wel gezien... Ja, dan ga je waren over één zinnetje, dus ik weet niet of dat nou zinnetje. Nee, nee, nee, is, nee. het dus niet uh, harbarre, Nee, Kijk, het gaat over 350 jaar koloniale bezetting ja. van Indonesië. Hè. Daar gaat het, en daar hebben we het ook uh, vandaag de dag nog over. Ja. Omdat hè, we hebben natuurlijk Ravagadé, waar de Nederlandse staat uh, een gevoelig uh, verlies heeft uh, geleden. Hè. De, de, de, de, daar is een heel. Uh, het dorp is uitgemoord, ja, dat wil zeggen, de hele mannelijke bevolking. En. Uh, dus ook in Indonesië leeft dit nog echt. Ja. En uh, ik merk ook uh, uit de reacties dat er steeds meer Indonesiërs zijn. Uh, die zich ja, eigenlijk over verbazen. Want omdat het er heeft ja. het precies zo'n standpunt heeft... Ook, meneer Van der Beek, uh, ja? Beek we moeten u toch de mond snoeren. Want we zijn bijna aan het eind, oh. eind van de uitzending. Oh, uh, uw jammer. standpunt is volkomen helder. Dank u wel. Ik ga nog even terug naar directeur Ad Geerding. Denkt u dat dat oordeel van die bezoekers ook nog enige ja, invloed zal hebben op de geschiedschrijving? Of zegt u nou, we willen gewoon alleen maar op die manier eens even alle uh, kanten bekijken? Be be belichten. Nou ja, wat in ieder geval uh, uh, het duidelijk maakt, is hoe, en ja, de bezoeker van de tentoonstelling, overigens vragen we het ook aan alle schoolkinderen, die uh, we, we het dilemma voor zullen leggen, daar komt een beeld uit. En we zijn zelf ook wel benieuwd, want ja, de mensen die het meest pro en meest contra zijn, die hoor je in de media, maar hoe denkt nou, ja, om maar even zo te zeggen, de gemiddelde museumbezoeker daarover? Dus ik ja. ben wel heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uitpakt. Nou, Maarten van we staat het ongeveer Ongetwijfeld op vele uh, bonte manieren boven krijgen. De zaak Koen dus. Het Westfries Museum klaar vanaf volgende week zaterdag... Jan Pietersson Koen aan. De vraag is, is de man standbeeldwaardig? Meer informatie via onze website www.newshow.nl En kunnen wij nog met een schoon geweten door de Koentunnel rijden? Nou de de, de koen is vernoemd naar de Koenhaven. Ja, dus maar dat de, kan. de Koenhaven is weer vernoemd <laughs> ja, naar koen. Ja, dat is waar. Indirect. Oké, okay, goed, de zaak. Goed. Dank u, dank jullie wel. Um, zometeen nog kamerbreed. Heren Kingma zit erin, Doekle Terpstra en Kees Homan. Tot volgende weekendag. Samen thuis, samen trost. Hooggeëerd publiek. Ik was met haar alleen. We keken naar elkaar. We spraken van de liefde. Het was toch zo mooi. Morgenavond op Radio 1 het verhaal achter de legendarische smartlap. Manuela. Manuela. Het verhaal van zanger Jacques Herbert. Morgenavond, 9 uur, de documentaire Het Geluk van het Ongeluk. 40 jaar.